Het weer, vannacht in het Noordoosten, kans op IJssel en sneeuw. En ook de ANWB waarschuwt voor gladheid op uitgebreide schaal door ijzel in het Noordoosten. In de rest van het land motregen, overdag is het grijs en regenachtig. In het midden en zuiden wordt het een graad of zeven. In het Noordoosten wordt het met eerst wat winterse neerslag een paar graden boven nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En Casa Luna, Klaas Goedenacht. De laatste week voor kerst is traditioneel druk in de Tweede Kamer. Ook de afgelopen nacht is er nog hard doorgewerkt door de Kamerleden. Zo is er gestemd over het dreigende downloadverbod en over de zondagsrust. Uh, eerder die dag is er ook nog uitgebreid gesproken over de veranderingen op de woningmarkt. Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst heeft zijn begroting aan de Kamer voorgelegd. Uh, en al die onderwerpen... Die hebben te maken met mijn gast van vannacht, want die heeft die onderwerpen in zijn portefeuille. Het is Kees Verhoeven, sinds 2010 Tweede Kamerlid namens D66. Hartelijk welkom in Casa Luna. Dankjewel. We gaan straks uitgebreid praten over die plannen voor de woningmarkt. Maar eerst even naar het grootste nieuws van vandaag, althans volgens het NOS-journaal. Er komen nieuwe maatregelen om het geweld en de respectloze gedrag op de voetbalvelden terug te dringen. De KVB kan vandaag met een aantal strenge richtlijnen voor scheidsrechters. Voorlopig alleen in het betaald voetbal, maar op termijn ook voor de amateurs. De aanleiding is de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... vorige maand bij een jeugdwedstrijd in Almere. En dit zijn die maatregelen die meteen na de winterstop ingaan. Profvoetballers die protesteren tegen de scheidsrechter krijgen meteen een gele kaart. Bij een tweede overtreding volgt Rood. Ook trainers mogen geen aanmerkingen meer maken op de leiding. Als ze dat toch doen, krijgen ze een waarschuwing. En bij een tweede protest worden ze van het veld gestuurd. En alleen aanvoerders mogen een scheidsrechter nog vragen... waarom ze een bepaalde beslissing hebben genomen. Kees Verhoeven heeft tot twee jaar geleden gevoelbald bij RAP3... Ja, onder andere. Ik heb diverse amateur amateurclubs uh, heb ik bijgespeeld. Maar de laatste was rap in Amsterdam, ja. ja En dan in het derde. en Hadden ze drie elftallen of ging het nog verder? Uh, we hadden volgens mij vier elftallen. Oh. Dus Keurig. ik speelde niet in het laatste elftal. <laughs> oh. Nee. Uh, en hoe gedroeg je op het veld? Uh, wisselend. Nou, op, zich, uh, op zich netjes. Er zijn nooit gekke dingen gebeurd. Uh, eigenlijk sinds ik voetbal uh, heb ik heel veel uh, dingen over scheidsrechters gezegd... maar het is nooit echt uit de hand gelopen. Uh, het had altijd wat minder gekund. Uh, maar ja, het hoort ook wel weer bij het spel dat je wat op de scheids uh, uh, aanmerkt. Alleen ja, ja uh, als dat nu helemaal niet meer mag in gelijk geel krijgt, ja. dan wordt het wel heel lastig Ja, voetballen. want uh, ja, in rap 3 mag dat voorlopig nog wel, want dat is amateurvoetbal. Dat zit heel dicht tegen betaald voetbal aan, heb ik begrepen. Maar het is, ja. het is nog heb, net amateurvoetbal. Mijn doorbraak is eigenlijk ja, net niet gekomen. Maar dan heb je een andere carrière, ja. ook, ook een aardige carrière opgebouwd. Maar inderdaad, even dat nieuws. Uh, ja, uh, Wat vind je ervan? Ik denk dat het uh, heel belangrijk is, de rol van de scheidsrechter uh, is natuurlijk dat hij zelf interpreteert wat hij vindt van iets. En nu komt de KNVB met een hele strenge uh, richtlijn die zegt, bij alle gevallen als er iets uh, tegen jou gezegd wordt uh, wat te kritisch is, moet je gelijk geel trekken. Ja. Terwijl je als juist de wedstrijd een beetje aan kan voeren, een speler aan kan voeren en ook moet denken van ja, dit schiet er even uit, dit laat ik even een keer lopen. Dus ik denk dat het te dwingend is en dat het uh, uh, ja, de, de spel uh, misschien ook wel weer dood gaat slaan. Ja, want op zich gebeurt het al wel. Hè? Dat, dat spelers protesteren en dat ze dan geel krijgen. En heel ja. vaak wordt dat nog gezegd van, jeetje, hey, wat kinderachtig, man, doen we van niet zo uh, lullig. Ja. Uh, nu moeten ze dat gaan doen. Uh, en heeft dat iets met respect te maken? Nou, met respect heeft te maken dat als je wederzijds gewoon met elkaar de ruimte geeft om je, rol te laten, om je rol te spelen. Dus de scheidsrechter moet ervoor zorgen dat de wedstrijd goed verloopt. En als je als speler te ver gaat en de scheidsrechter zegt wat van, dan moet je als speler aanvoelen. Nu moet ik even mijn mond houden. Ja, maar zo'n uh, regel Maar niet die, tot meer die, die regel probeert respect af te dwingen ja. wat uit mensen zelf moet komen. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. En uh, die regel die zegt, in alle gevallen moet je zo handelen. Terwijl het mooie van scheidsrechten zijn, ik was zelf, wij moesten zelf als amateurs zelf ook onze wedstrijden fluiten. Ja, dat, dat roleerde. Dus er waren een paar keer per jaar <laughs> aan de beurt. Nou, maar omdat je zelf voetbalt uh, en dan, zo nu en dan zelf ook uh, schijzig bent, dan denk je gewoon, joh, uh, ik laat dit even lopen. Ja. En dan komt zo'n jongen vaak naar je toe en die zegt: Oké, okay, uh, goed, nu, nu hou ik ook even mijn mond. En dan heb je dus helemaal geen dwingende regel nodig. En ik denk echt dat het onmogelijk is om spelers in het veld hun mond te laten houden. Dat kan ook gewoon niet. Het is, het is een sport, het is een sport met emotie en er gebeurt wat en je zegt wat. En uh, dan is het moment weg. En als dat betekent dat je dat twee keer hebt en je moet dan gelijk het veld uit. Dan denk ik dat het voor, voor heel veel mensen uh, het minder leuk maakt. Aan de andere kant, mensen moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Sporters ook. En gewoon niet te ver gaan met het klagen en zeggen van nu accepteer ik dat de scheidsrechter deze beslissing neemt. Oké, okay, gaan we even naar uh, andere uh, actuele zaken, maar dan van een dagje geleden of een, een nachtje ja, geleden eigenlijk ja, meer. Ja. Er is uh, gisteren uh, van alles besproken in de, in de Kamer. We gaan even een paar dingen uitpikken, omdat die veel met jou te maken hebben. Uh, de zondagsrust ja. is aangepakt. Althans, dat, wil, dat wil zeggen dat uh, die, die wet uit 1815, was ja. het, geloof ik, ja. die wordt afgeschaft. Die wordt nu eindelijk ingetrokken... Uh... Het is een wet die eigenlijk zegt dat je tot één uur op zondag uh, niet religieuze evenementen mag verbieden als gemeente. Uh, terwijl religieuze evenementen gewoon mogen. Het is een wet uit 1815 die heel erg verouderd is. Dus D66 heeft eigenlijk al een paar jaar geleden gezegd van schrap die wet nou gewoon. We hebben zoveel overbodige wetten weg ermee. Het is een paar keer niet gelukt. Uh, omdat natuurlijk CDA of andere partijen invloed hadden op het regeringsbeleid. En ja, nu kon het wel. Dus uh, nu gaat deze wet uh, verdwijnen. En zegt dit ook nog wat over de winkeltijdenopeningen of de winkelopeningstijden? Uh, nee, daar kwam het een beetje uit voort. We hebben een, een, een initiatiefwet in de Eerste Kamer nu liggen... die ervoor zorgt dat elke gemeente zelf mag bepalen uh, of de winkels open zijn en hoe vaak... Op zondag. Ja. En toen stuiten we ook op dit zondagswetje weer. En dan zou je nu hebben dat je wel uh, zeg maar gewoon de winkels open hebt. Maar dan heb je nog dat oude zondagwetje wat andere activiteiten op zondag verbiedt. Dus toen dachten we van ja, als, uh, wij willen gewoon dat iedereen zijn zondag kan invullen zoals hij zelf wil. Dus als je naar de kerk wil gaan, dan ga je naar de kerk. Uh, maar als jij een braderie wil organiseren, dan doe je dat. En als je wil gaan winkelen, dan doe je dat. En dat wordt nu mogelijk zeg maar als je de zondagswet schrapt en de winkeltijdenwet ja. aanneemt. En, en het feit dat mensen toch aanstoot nemen aan activiteiten op zondag, maakt dat nog uit? Dat maakt zeker uit. Maar daar zijn andere wetten voor. Ik bedoel Overlast is gewoon iets wat je op een heleboel uh, andere manieren als gemeente kan beperken. Daar heb je geen oude zondagswet voor nodig. De zondagswet uh, is ook echt gebaseerd op de willekeur van uh, het toestaan van geloofsactiviteiten. Uh, en het niet toestaan van andere activiteiten. Uh, dat je elkaar niet lastig moet vallen, staat, dat vind ik sowieso uh, goed. Maar daar kun je bijvoorbeeld gewoon via de algemene plaatsverordening en uh, gewoon via andere uh, afspraken rekening mee houden. Ja. Was het nog moeilijk om hem er door te krijgen, uh, Nou, nee, nu niet meer. De, de VVD en de PvdA hebben hier eigenlijk gewoon gezegd... van ja, dit hebben we eigenlijk altijd... als je naar ons programma zou kijken, naar onze mening zou kijken... dan zouden we dit zelf ook gewild hebben. We konden het alleen eerder niet doen. Dus het was niet, uh, het was niet heel moeilijk nu. Oké, okay. dan een ander punt. Er komt geen downloadverbod. Wat betekent dat? Nou, daar ben ik wel echt heel blij om. Uh, ik heb mijn afgelopen. Ambt Want twee jaar, jij loodt ja, wat af, dan? Nee, de... dat, dat denkt iedereen dan gelijk. Van jij downloadt zeker heel veel illegale muziek en films. Nee, dat is niet het geval. Um, maar een downloadverbod is gewoon een, een, een oplossing uh, die alleen maar meer problemen geeft. Uh, ik snap heel goed dat, dat makers denken: van ja, verdorie. Uh, D66 wil dat al ons materiaal, zonder dat we er een cent voor zien, uh, door iedereen gebruikt kan worden. Wat mag er allemaal gedownload worden? Nou, in principe mag je. Uh, nu mag je een download. mag je downloaden voor eigen gebruik. Uh, en dat, is, dat, dat betekent dus dat het niet strafbaar is. Uh, als je een downloadverbod invoert, dan wordt dat wel strafbaar. Uh, nou, wij vinden op zich dat je wel moet zorgen dat mensen die iets gemaakt hebben, hun geld krijgen. Maar daar heb je nu een anders, uh, andere regeling voor. Dat heet de thuiskopieheffing. Dat betekent dat je voor alle dragers waar je iets op kan downloaden, ja. dat je daar gewoon voor betaalt. Maar is dat al zeker dat die er komt? Ja, dat is zeker dat die er komt. Maar dan betaal je toch maar een paar euro of zo? Ja, dan betaal je voor zo lang... 5 euro voor een, uh, voor een harde schijf of 5 euro voor een iPhone. Nou, als, dat maar zo'n iPhone nog... gaat twee jaar mee. Ja. Dan kun je voor 5 euro kun je twee jaar lang alles downloaden. Het is natuurlijk zo dat je naast de thuiskopieregeling... ook moet zorgen dat bijvoorbeeld sites als de Pirate Bay... dat die gewoon worden aangepakt. Alleen als je een downloadverbod invoert... dan ga je bij iedereen in de computer in de huiskamer kijken... wat jij allemaal voor uh, dataverkeer hebt. Ja, en dat is echt een veel te grote ingrijp in privacy. Maar hoe moet ik dat voor me zien dan? Wie gaat daar dan in kijken? Nou ja, dat kunnen de internet service providers dan doen. Of iemand anders die daartoe uh, uh, gemachtigd of opgedragen wordt. Maar je moet in ieder geval, als je een downloadverbod hebt... dat betekent dus dat je iets verbiedt waarvan je moet weten dat het gebeurt. Dus je ja. moet dan gaan kijken wat mensen doen. Ja. En je zegt Pirate Bay moet wel aangepakt worden... want ja. daar staan allemaal illegale... Nou, Pirate Bay, dat is gewoon de website die linkjes maakt naar allemaal plekken waar je eh, zonder te betalen films en muziek kan, uh, kan downloaden. Ja. Nou, dat is dus gewoon de grote aanstichter, om het zo maar te zeggen, van het kwaad. Die moet je aanpakken. Maar een individuele gebruiker, die soms ook gewoon per ongeluk uh, dataverkeer op zijn computer binnen laat komen. of die uh, dingen downloadt die gewoon legaal zijn, die bedoeld zijn om te downloaden. Ja, die moeten niet gelijk civielrechtelijk uh, achtervolgd worden. Maar dat was ook de bedoeling dan om dingen die je mag downloaden. als je die downloadt, zou je ook aangepakt worden? Nee, alleen om het onderscheid te kunnen maken maken, moet je in mensen hun computer gaan kijken. En dat vinden wij veel te ver gaan. Ja, ja, okay. dus het is een, en, en het zorgt ook niet... Uiteindelijk is de oplossing dat mensen gaan betalen voor het gebruik op internet van, van films en muziek. Dus je moet zorgen dat er veel meer aanbod op internet komt waar mensen van zeggen, ja, daar betaal ik gewoon voor. Net zoals dat je naar een groentewinkel loopt en ook zegt, ik betaal gewoon voor mijn appels. Ja. Het moet normaler worden uh, om op internet te betalen voor voor content. Ja. Dus en, dat daar, gaat... en daar helpt een downloadverbod zeker niet bij. Waarom niet? Nou, omdat het alleen maar het verbieden van iets is, terwijl je juist moet stimuleren dat het goede gebeurt. En een downloadverbod is alleen maar het, het uh, verbieden van het verkeerde. Dus wij vinden dat je dan aan het, aan het verkeerde eind van het touw aan trekken bent. Dat is gewoon een mooie levensfilosofie, stimuleren dat het goede gebeurt, in plaats van het slechte te verbieden. Uh, ja, dat is wel een levensfilosofie en ook wel een beetje onze partijfilosofie, want wij worden op dit punt nog wel eens naïef genoemd. Van ja, dan zeg ja, Kees, ik weet wel dat je het goed bedoelt, maar je moet toch iets verbieden om het, om het goed, goed te krijgen. Terwijl ik denk, die platenindustrie die moet zichzelf gaan vernieuwen. We hebben internet, dus je moet daarop inspelen. Je moet zorgen dat mensen direct gewoon uh, ja, kunnen, kunnen consumeren en daarvoor betalen. Ja. En dan is er nog iets met cookies. Ja, cookies. Dat zijn uh, ook complexe dingen om op de radio uit te leggen. Maar dat zijn dus die bestandjes die je nodig hebt om websites te laten werken. En daar zie je nu steeds allemaal pop-ups komen ja. op het moment dat je naar een website toe gaat. Omdat we een cookiewet hebben aangenomen. Irritant. Ja, irritant. Heel irritant. Uh, dat, dat vonden wij ook. Uh, en toen hebben we bedacht dat we dat we zeg maar de, de pop-ups moeten beperken tot de cookies die jou echt volgen om commerciële doeleinden. Om een voorbeeld te geven, uh, als jij van de ene website, uh, op, als je op een website bent, uh, bijvoorbeeld een website voor vishengels, en je gaat ja. daarna naar een website als nu.nl of een andere website, dan zie je vaak ineens een vishengel-advertentie uh, uh, staan. Nou, dat is om, omdat er cookies zijn die jouw surfgedrag volgen. En die willen we nog steeds. Uh, zeg maar, Want die worden verkocht. Die informatie wordt verkocht. Ja, ook? die informatie wordt dan verkocht en, en daar wordt dus commercieel gebruik van gemaakt. Die, die cookies moet je nog steeds toestemming voor vragen, maar alle andere cookies ja. hoeft dat nu niet meer. En, en nog even, als ik zo'n cookie weiger, dan kan ik helemaal niet zo'n site op. De, de nou, site is dan voor mij. Dat hebben nu, uh, dat heeft de publieke omroep uh, uh, op uitzending gemist nu gedaan. Hè. Die hebben gezegd van je moet alle cookies accepteren. Dus niet alleen maar de onschuldige gebruikscookies, maar ook de commerciële. En als je dat niet doet, dan krijg je niks te zien. Nou, daarom hebben wij dat onderscheid gemaakt tussen, om het zo te zeggen, goede en slechte zodat, uh, zodat je niet meer blindelings alles hoeft te accepteren... En je, of je steeds al die pop-ups krijgt. Ja. Dus dat vind je niet zo goed van de publiek omhoog? Nee. Dat is niet de goede uitleg van, uh, van, van de cookiewet. Maar daar ben je sowieso nogal kritisch op, toch? Op de, de sites van de publieke omroep. Zeker, ja. Uh, kritisch in die zin dat, dat wij vinden dat de publieke omroep de kerntaak moet uitvoeren. En uh, ze hebben natuurlijk gewoon. Uh, ja, ze krijgen heel veel geld van de overheid om mooie programma's te oh, maken. Ah, veel. Steeds minder hoor. Ja, dat, dat is wel waar. Het wordt wel steeds minder. Uh, en da, dat is overigens iets, die laatste 100 miljoen die er nu afgaat. Daar zijn we ook geen voorstander van. Maar de publieke omroep zou zich moeten beperken tot zijn kerntaak. En dat is goede programma's maken. Ja. Ja. Uh, en ik vind soms dat die wild groeit aan websites. Uh, die maakt het andere journalisten die geen subsidie krijgen... soms wel heel erg lastig om, om hun laatste redmiddel... namelijk op internet nieuws te maken. En ga, gaat het dan bijvoorbeeld uh, om die NOS-site waar je uh, heel veel nieuws kunt lezen en, en Ja, kunt ik, heb, ik heb in het debat, uh, toen ik dit zei... in het debat gingen mensen natuurlijk... en dat is ook heel goed van, ja, noem eens een voorbeeld. Nou, toen heb ik bijvoorbeeld uh, uh, Joop.nl uh, uh, genoemd. Nou, dan zegt de vader... ja, uh, Kees, dat wordt gewoon uit onze contributiegelden betaald. Ik zeg, ja, misschien zijn dat dan wel communicerende vaten... met de, met de subsidies die je van de overheid krijgt. Uh, maar ook inderdaad wel... de NOS heeft ook ontzettend veel websites... met, met heel veel uh, uh, nieuws, columns, blogs. Ja, daar zitten allemaal mensen op... waarvan ik denk van, ja... Laat die nou gewoon de kerntaak van de NOS doen. En dat is toch vooral het nieuws: uh, nieuwsprogramma's maken op televisie op te en radio. Ja, Oké, okay. begrijp ik. Kees Voelver, Kamerlid van D66, ja. is te gast in Kaasloenen vannacht... en ik wijs u even op onze website. hele mooie website. Radio 1.nl. Maar dat <laughs> is toch alleen maar een verlengstuk van de, ja, de kern. Nee, nee, maar, nee, maar dan, wat je daar kunt doen is dan je, dan je aanmelden, horen, voor, ja. aanmelden voor onze nieuwsbrief bijvoorbeeld... Oh, of oh, de oh. podcast downloaden, zodat je dit gesprek nog eens kunt beluisteren... als je aan het hardlopen bent morgenochtend. Of uh, je kunt ook gewoon afluisteren. Allemaal in het verlengde van dit programma. We hebben ook nog een leuke Facebook-site, dat mag wel, hè, toch? Ik, uh, ja, ja, hij vind? is er al, dus uh, ja, dat ja, Dat is over. ook de moeite waard. Er komt uh, straks nog een foto op. Is er al een foto gemaakt van jou? Nee, Ik het Dat gaan we straks nee, nog nee. doen en die zetten we dan op Facebook. Oh. Let maar op. Okay, Goed. Nou, dan die woningmarkt. Ja. Uh, er is dus met minister Blok gesproken over zijn begroting... maar omdat er niet zo heel veel over te zeggen was, heb ik begrepen... hebben jullie ook vooral over die plannen gesproken... en dan met ja. name over die 2 miljard, waar de laatste tijd veel over te doen is... de 2 miljard uh, verhuurdersheffing waar de woningcorporaties mee te maken krijgen... Uh, ja, leg even kort uit als je wilt wat uh, die je, inhoudt. Uh, deze, dit kabinet heeft eigenlijk gezegd... van we willen dat woningcorporaties weer teruggaan naar waar ze ooit voor opgericht zijn. En dat is het bouwen van woningen voor uh, lagere inkomensgroepen. Dus terug naar de kerntaak. En toen hebben ze gezegd, dat gaan we doen... Het is vergelijkbaar met de publieke omroepdiscussie. We gaan bezuinigen om uh, uh, organisaties terug te krijgen naar hun kerntaak. Dat is in feite wat, er, wat, er, uh, wat de gedachte erachter is. Die 2 miljard halen ze in 2017 op. Dus ze zeggen gewoon tegen de woningcoöperaties... wij willen elk jaar 2 miljard euro van jullie hebben. Ja, zeggen die woningcoöperaties, dat kunnen we niet zo betalen. Nee, heeft het kabinet gezegd, dan gaan we zorgen... dat jullie meer huurinkomsten kunnen krijgen. Ja. En nu is het probleem gerezen dat ze wel die 2 miljard gaan ophalen... Maar dat de huurinkomsten veel uh, lager zullen zijn dan 2 miljard. Dus heel veel woningcoöperaties komen nu in financiële problemen. En stoppen ook met het bouwen van woningen. Dus, terwijl er heel veel nieuwe woningen nodig zijn. Vanwege het feit dat er steeds ja. meer huishoudens bij komen. Oké, okay, dan gaan we even dus in, stap, stap, in stapjes uh, ja, even goed. terug naar wat je gezegd hebt. Die 2 miljard, hè, dat, dat kan de overheid gewoon doen. Wij krijgen 2 miljard van, van jullie. Dat kunnen ze gewoon ja, bepalen. dat kunnen ze gewoon dat. zeggen. Ja, dat is gewoon een heffing opleggen aan een, uh, aan een bepaalde categorie bedrijf. In dit geval verhuurders. Ja. Dat kunnen ze gewoon doen. En ligt dat voor de hand om zoiets te doen? Uh, ja. In die zin, laat ik dan ook gewoon zeggen hoe D66 hierin staat. Wij hadden een bedrag van 800 miljoen uh, aan heffing staan. Dus uh, bijna dat is de helft. Ongeval, ja. uh, omdat wij ook vinden dat uh, die woningcorporaties wel iets moeten bijdragen aan de, uh, aan de bezuinigingen ook. Ja. En je zegt, we moeten terug naar de kerntaken. Dat ja. is dus goedkope woningen. Ja, in de markt plaatsen en verhuren. Ja. En wat doen ze daar dan naast? Kantoren begrijp ik. Nee, kantoren doen ze gelukkig niet zo heel veel. Wat ze heel veel hebben gedaan is uh, investeren in wijken. Dus dan gaat het ook aan schoolgebouwen, uh, wijkcentra. Ze hebben ook heel veel winkelvastgoed. Uh, en ze hebben voor de Ss Rotterdam. Nou, en ze zijn natuurlijk ook dat ja, dat zijn ja, echt van die com bijna commerciële projecten die echt niet bij een woningcorporatie thuis horen. En ze hebben natuurlijk ook heel veel met Geld en vastgoed speculatie gedaan. Ja. Die derivatenproblemen en zo. Dus er zijn, van Vestia bijvoorbeeld. Ja, de afgelopen tien jaar is bij woningcorporaties... niet bij alle woningcorporaties, moet ik er dan altijd bij zeggen... want dat is ook weer niet zo. Maar bij heel veel woningcorporaties is er gewoon verkeerd beleid geweest. Te veel commercieel gedrag, zonnekoningengedrag. En dat moet terug naar gewoon goede woningen ja. bouwen... voor mensen die een lagere huur moeten. Ja, en je denkt dus als uh, simpele volger van het nieuws... die zijn hartstikke rijk, die woningcorporaties. Dus met z'n allen kunnen ze die 2 miljard of 800 miljoen... maar goed, nou, even van die plannen uitgaan. 2 miljard makkelijk ophoesten. Maar ja. dat is niet zo. Nee, 2 miljard is natuurlijk echt een gigantisch bedrag. Ja, dat is bedrag. ook wel vrij veel, ja. Uh, het is ja. natuurlijk niet zo dat woningcorporaties gewoon even 2 miljard samen met elkaar op de bank hebben. Hun probleem is dat heel veel van hun waarde, heel veel van hun geld, van hun bezit, zit gewoon in stenen. Uh -huh. Ze kunnen nog steeds wel wat snijden in hun eigen vet, daar ben ik van overtuigd. Nou, wat, wat D66 betreft ligt die grens dus ergens rond die 800 miljoen. Uh, en dan, dan moeten ze ook nog wel wat extra huur kunnen ophalen. Uh, dat is overigens ook weer nodig, dat er wat extra huur opgehaald wordt. om bijvoorbeeld het scheefwonen tegen te gaan. Ja. Uh, maar 2 miljard is een dusdanig hoog bedrag. dat kun je in deze huidige woningmarkt. waarin de huizenprijzen ook dalen. kun je woningcorporaties dat bijna niet ophalen. Oké, okay, dan even naar die huren die omhoog zouden moeten. Uh, en dat, daarvan heeft uh, de overheid gezegd dat dat maken we wel mogelijk. En, dat, ja. dat, en daarbij noemde hij ook de scheefhuurders. Ja. Er wordt nu. Uh, uh, de huurprijs wordt nu berekend op basis van punten. En dat willen ze op basis van de WOZ-waarde gaan doen. En de, maxima, of de, de, de, de prijs die huurders dan moeten betalen is 4,5% op jaarbasis. Ja, dat is helemaal goed. En dat betekent voor uh, huurders die, die een te goedkope woning hebben... dat ze heel snel meer gaan betalen. Uh, dat hangt heel erg van uh, waar je in Nederland woont af. Uh, het probleem is, je hebt nu dat puntensysteem... en dat houdt geen rekening met de lokale uh, marktomstandigheid. Terwijl iedereen weet dat een huis in Amsterdam... Uh, meer waard is en hogere uh, woonwaarde ja. heeft... dan een huis, dat, datzelfde huis in Groningen. Daarom heeft men in het verleden altijd gezegd... je zou marktconforme huren moeten gaan berekenen. Dat is gewoon eerlijker. Want dan hou je ook rekening met waar een woning staat. Vinden wij ook als D66. Alleen... Nu is het zo dat de huisprijzen zo gezakt zijn... dat als je dan dat puntensysteem loslaat... en je gaat gewoon de huurprijs koppelen aan de waarde van een woning... Ja. dan voel je aan dat met dalende woningprijzen... met name in gebieden uh, aan de randen van het land... dat de huren juist omlaag zullen gaan. Nou, dat is voor de mensen die uh, huren is dat op zich goed nieuws. Alleen voor die woningcoöperaties die dat enorme bedrag moeten betalen... is het natuurlijk slecht nieuws. Want ja. die hebben dan nog minder geld en ze moeten meer betalen. Ja, dan, ja. Dan, dan en, en de en de en de verschillende huren, dus zeg maar de WOZ-huur en de puntenhuur, ligt niet zo ver uit elkaar dat, dat, dat je dat. De waardeverlies makkelijk opvangt daarmee? Nee, het, het, het is echt zo dat je door de, de WOZ-huur, ja. uh, dat je op veel plekken minder huur zult binnenhalen. Uh, en op, op sommige plekken wel wat meer dan volgens het maar lang niet het uh, verschil van 2 miljard kan overnemen. Nee, dus zegt minister Blok, ach, weet je wat, jullie hebben toch zoveel huizen en ik las daar toch ook kantoren, uh, maar goed, dat is dus weinig, begrijp ik nu. Maar jullie hebben zoveel uh, vastgoed, dan verkoop je daar toch wel wat van. Ja. Dat is op zich ook een uh, begrijpelijke gedachte, vind ik. Uh, ook wij vinden, de, je, je weet niet uh, half hoeveel woningen er in woningcorporatie bezit zijn. 2,4 miljoen huizen in dit land. Van de ja. 7 miljoen die er zijn, zijn corporatiehuizen. Er is geen land ter wereld dat zoveel huizen heeft... dat door corporaties gebouwd zijn. Dus zij zijn een hele uh, grote huizenbezitter. Ze zouden best wat kunnen verkopen. Ze zouden best 500.000 woningen kunnen verkopen. Alleen in deze markt... Op dit moment woningen verkopen. Ja, is. er weinig mee. Ja, en het is zo sowieso al sowieso wel bijna niet te doen, omdat heel veel huurders die die woning dan zouden moeten kopen, die krijgen geen uh, hypotheek van de bank. Dus het, het, ja, het is gewoon heel, het zit eigenlijk aan alle kanten vast de woningmarkt. Ja. En uh, dat, is, dat maakt het niet makkelijk om het probleem op te lossen. Ja. Uh, en dus dat betekent dat uh, dat ze, dat ze dat niet kunnen ophoesten. En hoe gaan dat dan nu opgelost worden? Want dat, dat verkopen, dat, dat wordt dus ook niet gewaardeerd. Dat wordt niet uh, ge Picked, kun je dat zeggen door de woningcorporatie? Dat wordt niet gepikt. En, kun je en, dus zeggen, ja. en, en blok zegt: Ja, maar we gaan toch door met die 2 miljard. Ja, blok dus heeft gezegd van: uh, Ik wil dat, heeft hij gisteren weer gezegd, want daar hadden we dat, dat debat in de Tweede Kamer met hem. En, uh, en blok zei: één ding: Ik wil best naar de plannen kijken. Ik luister naar iedereen die klaagt. Ik vind het uh, hartstikke goed om uh, naar andere oplossingen te kijken. Ik kom in februari naar jullie toe, maar hij zei: 2 miljard is 2 miljard. Hm. Dus toen zei ik van ja, als 2 miljard 2 miljard is, dan kun je alleen nog maar aan die andere knop draaien, namelijk de huurinkomstenknop. Dus dat betekent dat de huren omhoog gaan. Dat wil de PvdA natuurlijk niet. Met wie ze samen uh, de VVD samen regeert. Dus, dus Blok begon toen al zo van... Ja, nee, ik kom in februari terug. En ik denk dus die echt een soort van... Ik heb het gisteren een soort Houdini Act genoemd. Dat die nodig heeft ja. om, om dit probleem op te lossen. Want eigenlijk zit het aan alle kanten vast. Uh, dus ik hoop dat ze de politieke wil hebben... om ervoor te zorgen dat ze gewoon met een eerlijk huursy, huur, huurpunten... of huurhoogtesysteem komen. Uh, zodat, zodat iedereen gewoon een, een reële waarde voor zijn huis betaalt. En er toch genoeg uh, geld voor die corporaties is. En zou dat dan die Houdini Act zijn? Want dat valt dan nog wel mee. Nou, dat, dat, dat betekent dat, dat iemand of de VVD of de PvdA zou moeten slikken dat het niet helemaal gaat zoals zij het willen. Ik bedoel, de PvdA zal het niet leuk vinden als er in bepaalde gebieden een hogere huur uh, gaat komen dan zij willen. Ja. Een ander probleem dat je ook net even aanstipt is dat uh, woningbouwverenigingen zijn gestopt met huizen bouwen. Ja. Maar waarom zouden zij nog huizen moeten bouwen als ze al zoveel huizen hebben? Nou. Het is zo dat uh, uh, er ongeveer 500.000 woningen bij moeten komen in de komende uh, 15 jaar. En dat komt, uh, onze bevolking groeit niet meer zo snel, alleen we hebben steeds meer kleine huishoudens. Uh, steeds meer mensen wonen niet meer samen uh, traditioneel met een gezin en een paar kinderen maar heel veel mensen die, die wonen gewoon alleen en die willen allemaal in de Randstad wonen dus er moeten heel veel woningen bij die moeten zeker niet allemaal door woningcorporaties gebouwd worden maar een bepaald deel daarvan zal zeker wel door woningcorporaties gebouwd moeten worden dus ze zullen echt nog wel 250.000 woningen moeten bouwen ja. met name op de plekken waar behoefte is en dan zouden ze op andere plekken waar dus uh, geen behoefte is, verkopen. daar zouden ze kunnen verkopen ja, ja. maar daar zijn ze dan waarschijnlijk weer minder, minder waard omdat er geen behoefte aan is Precies. en levert het dus te weinig op Um, dus uh, ja, dat, dat is een groot probleem. Wat, wat betekent dit nou voor, voor particuliere verhuurders? Wat hebben die daar ook mee te maken? Uh, die, ja, die hebben er wel mee te maken, maar dat is een hele kleine uh, groep. Uh, en een van de dingen die dit kabinet nu probeert te regelen... en uh, dat, is ook, dat is ook goed beleid in mijn ogen... is dat ook particuliere uh, bedrijven, dus zeg maar uh, gewoon particuliere verhuurders... dat die wat meer mogelijkheden krijgen om ook in het gat van uh, in de markt te stappen. Dus om te gaan bouwen voor die behoeften die ik net uh, be beschreef. Uh, dat mensen die gewoon wat meer kunnen betalen... Want Huren wordt steeds weer. Ik denk dat huren belangrijker wordt. We hebben nu de hele uh, afgelopen decennia heel erg ingezet op het kopen van een huis. om het ja. eigen woningbezit stimuleren. Maar we hebben natuurlijk een flexibilisering van de, van de maatschappij. En heel veel mensen kunnen geen woning meer kopen vanwege die. Ze hebben geen arbeidscontract, dus dan krijgen ze bij de bank geen hypotheek, enzovoort. Dus huren wordt weer belangrijker. En daar moet je ook, daar moet je ook particuliere partijen een ruimte geven om op de, uh, de, de huurmarkt actief te zijn. En nu zijn de, de corporaties zo dominant. Uh, met, met lagere huren, omdat ze natuurlijk gesubsidieerd worden door de overheid, dat, dat er een niet echt goed functionerende private huurmarkt is. Dus uiteindelijk kunnen particuliere verhuurders waarschijnlijk de prijzen ook wat omhoog doen. Ja, en uh, zeker voor de doelgroepen, zeg maar, die, die nu wat meer geld uh, niet meer kopen, maar wel huren. Ja. Maar aan de andere kant wordt er ook gezegd van we moeten starters toch helpen, want die hebben het moeilijk en die kunnen moeilijk aan de hypotheek komen. Uh, maar daarom geven ze een starterslening. Ja, dus er wordt nog wel aan gewerkt om veel te verkopen. Ja, zeker. Er, er wordt heel erg veel uh, geprobeerd om, uh, om starters een huis te laten kopen. Uh, Overdrachtsbelasting is uh, verlaagd. Uh, er is een tijdelijke uh, startersregeling geweest. Er zijn, de, de, de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie, is wat opgehoogd. Dus Het kabinet de afgelopen jaren heeft de regering ontzettend geprobeerd ja. om mensen een huis te laten kopen. Maar, maar jij denkt dat het uiteindelijk toch niet zal leiden tot meer... Verkoop van woningen, althans niet zo erg als dat in het verleden was. Nou, wat moet gebeuren, uh, is dat we, en dat is de grote vraag van de toekomst. Uh, je zult steeds meer ZZP'ers, freelancers, mensen met een wat minder zekere arbeidstoekomst. en ook een wat minder zekere inkomstentoekomst. die zul je uh, een kans moeten gaan geven op de woningmarkt. door andere constructies te bedenken. om die mensen ook gewoon uh, geld te, te kunnen laten lenen om een huis te kopen. Anders worden er geen huizen meer gekocht. Want ja. er zijn er gewoon te veel starters. Die zijn 25, wonen net samen, beginnen de baan. Eén een heeft een vast contract, de ander niet. Nou zegt de bank, dan kunnen jullie maximaal 140.000 euro lenen. Ja. Ze willen uh, toch in een middelgrote stad wonen. Nou, dan komen ze gewoon geld tekort. Maar ook dat is natuurlijk een dilemma. Want er is ook de hele tijd gezegd... Die, die banken hebben al die, al die jaren veel te makkelijk hypotheken ja. verstrekt. Dus ja, hoe los je dat nou op? Want, want ZZP'ers, daar wordt ook tegenwoordig van gezegd... dat is ook een soort verkapte uh, werkloosheid. Hè? Want veel mensen zijn voor ja. zichzelf begonnen... maar hebben het ook niet zo goed. Ja, wat, wat, wat, wat heel belangrijk is, is dat banken weer echt banken worden. En banken zijn uh, uh, ooit bedacht, uh, die, die waren er ook heel goed in... om te kijken wie kunnen we wel geld lenen en wie kunnen we beter niet geld lenen. Ja. En nu zijn er allerlei... Het is net als met die scheidsrechters waar we het in het begin uh, over hadden. Nu is er een dwingende richtlijn van de, van de AFM, de toezichthouder op, uh, op de financiële markten... die zegt, je mag gewoon geen geld lenen als, als er niet voldaan wordt aan deze criteria. Ja. Terwijl er heel veel groepen uh, bij zitten... die prima uh, dat bedrag kunnen terugbetalen in de loop der tijd. Dus banken moeten weer veel meer gaan, gaan kijken naar echt de persoonlijke situatie van een huishouden. En niet volgens richtlijnen geld verstrekken of uh, mensen geen geld geven. Ja. Maar al met al is het een behoorlijk ingewikkelde situatie. Is, ja. het, is het wel iets waar we uit gaan komen? Ja, dat denk ik wel. Kijk, uh, en nu komt er een soort van uh, het codewoord... Wat, wat iedereen steeds noemt, dat is op dit gebied vertrouwen. Uh, het is niet zo dat er in Nederland geen geld meer is... of dat er, dat er in Nederland geen ruimte meer is om, om weer te gaan investeren. Alleen nu zit iedereen op zijn geld. Iedereen ziet ook alleen maar van die doenberichten. Dus iedereen is nu geld aan het oppotten. Uh, als mensen weer het vertrouwen krijgen van ja, er is weer ruimte... dan durven heel veel mensen die nu die koop uitstellen... misschien best wel weer die stap te zetten. En dan krijg je ook dat degene die nu heel lang... zijn huis al in de verkoop heeft staan... die kan dan eindelijk ook weer die beweging maken. En dan komt die hele keten weer een beetje... In Beweging. Uh, en dat moment moet er nu komen. Dus je moet gewoon uh, wat goed is aan dit kabinet... want wij zijn ook best wel positief over een aantal maatregelen... is dat ze nu in ieder geval hebben gezegd... dit gaan we doen met de hypotheekrente... en dit gaan we doen met de huurmarkt. Ja. Uh, nou, die duidelijkheid moet tot vertrouwen leiden. En de onderhandigheid van de plannen van nu... heeft daar even een uh, streep doorheen gezet. Maar als het blok dat nou goed oplost in februari... kan dat wel het begin zijn van een weer wat gezondere woningmarkt. Ja, praten we straks nog even over... door ja. ook uh, wat deze zegt nou wel goed vindt... maar ook wat ze minder goed, wat jullie minder goed vinden. En nog even over die hypotheek. In de aftrek, want die gaat ook weer allerlei dingen uh, yeah. aan, aan het rollen brengen, waarschijnlijk. Maar eerst even naar wat muziek, want die ah, heb je ook meegenomen. Ja. Wat, voor, wat voor plaatje gaan we beluisteren? Uh, de, ik, ik, volgens mij is het Alone. Uh, van Hart. Uh, en dat is wel grappig. Um, uh, zoals je weet, de Voice of Holland uh, was weer uh, het afgelopen. Uh, ja, dat is vanavond uh, weer begonnen met de, met de <Mechanisms> kinderen. Ja, dat, maar ik zat toevallig, ik heb niet echt kunnen volgen, maar ik heb toch een aantal keer gekeken. En toevallig zet ik, zet ik hem een keer aan en toen zag ik uh, die Floortje, die uiteindelijk de finale heeft. En die had haar uh, eerste uh, optreden met dit uh, nummer. En to, ik hoorde dat nummer en toen ging ik ineens terug naar, uh, nou ja, ik denk dat het de jaren tachtig uh, uh, was. Toen dacht ik van, ik heb dit nummer eerder gehoord... en ik had het 25 jaar niet gehoord. Uh, en nu hoorde ik het ineens weer. En toen heb ik gelijk even het origineel opgezocht. Gedownload? Uh, nee, opgezocht op YouTube. Dus dat is gewoon, uh, daar is al voor betaald door YouTube. Dus dat is keurig binnen de marges. Uh, en toen heb ik het weer teruggeluisterd... en toen dacht ik ineens van, ja, wat was dat toch een leuke tijd... met al die uh, ja, muziek die echt, zeg maar, ja, nu niet meer gemaakt wordt. Je wordt al oud, hè? Ik zat met de taxichauffeur net hier op weg naartoe. En die zei, ik ben een fan van de Beatles. En ik zei, ja, dat komt, Je bent tien jaar ouder. En iedereen onthoudt de muziek van zijn tienerjaren. En nou, deze, deze plaat komt dus echt uit mijn tienerjaren. Want jij bent 36? 36. Ja. En wie zingt dit het origineel? Hard. Hard. Alone van Hard. Casa Luna Klaas En Kees Verhoeven van D66 Sinds 2010 uh, Kamerlid Was ook uh, campagneleider Deze uh, afgelopen verkiezingen ja. Gaan we straks nog wel even over hebben uh, Eerst nog heel even die woningmarkt Want uh, de hypotheek rente -aftrek, Nou ja, daar is natuurlijk al heel veel over gezegd Maar dat betekent dat uh, Dat. Zeg maar, nou leg jij het maar even uit. Een goede half procentje per jaar ja. zakt het Hij was uh... Maximaal 52% kon je aftrekken ja. als je in de hoogste inkomensgroep zat. En dat gaan ze nu afbouwen met een half procent per jaar tot uh, 38%. Dus dat duurt dan ook 14 28 maal 2, jaar, 28, ja. 28 jaar. Um, en nou ja, goed, dat is, uh, wat ons betreft is dat gewoon heel positief. Want die hypotheek aftrek heeft jarenlang een soort politiek taboe geweest. PVV, VVD wilden daar niet aan. Die hadden beloofd aan de kiezers, daar komen niet aan. En nou, Rutte heeft het wel weer beloofd uh, in de afgelopen campagne. Uh, terwijl iedereen eigenlijk al wist, er gaat wat gebeuren. En dat is ook gebeurd. Dus uh, nu is dat taboe doorbroken. Ja. En dat is goed. Ja, dat is goed. De, maar dat betekent wel weer dat voor die starters extra lastig wordt. Want die, die 38 procent, daar komt straks iedereen op uit. Maar voor starters is het zo dat ze meteen moeten gaan aflossen. Hè? Je kan alleen ja. nog maar aflossingshypotheken krijgen. Ja. Waardoor de, de maandlasten omhoog gaan. En ja. voor veel mensen weer onbetaalbaar wordt. Klopt, dat is ook het probleem nu. Dat je aan de ene kant wil uh, dat, dat starters gaan aflossen. Want Nederland heeft een hele hoge hypotheekschuld. En aan de andere kant betekent dat dat banken daardoor... veel kritischer zijn naar het inkomen van een huishouden dat een lening wil. Want als je aflost moet je gewoon meer betalen. Ja. Uh, dus dat geeft wel een soort van catch-22 voor, voor starters. En daarom is het ook goed dat er nu die, in ieder geval die startersleningen blijven... Uh, aan de andere kant is het wel zo dat de huisprijzen nu aan dalen zijn. En dat zou gunstig moeten zijn voor starters, want die stappen in zonder dat ze een uh, verlies moeten uh, nemen op een huis wat ze uh, zeg maar moeten verkopen, want dat hebben ze nog niet. Dus de dalende huisprijzen zijn goed nieuws voor starters en de slechte kredi ja. kredietkansen uh, zijn slecht nieuws. Het is een starters. ingewikkelde puzzel waar meneer minister Blok en al die kamerleden voor staan. We wensen hem de alle succes. Ja, en, en ik jullie ook. Maar ja. nog even, waar is D66 nou pertinent mee oneens bij Blok en, en, of het kabinet? En, en ah, wat vinden jullie goed? Gaan? Nou, het hele nou, het kabinet heeft voor 80 procent uh, gewoon goede maatregelen. Hier op de woningmarkt is het gewoon heel onhandig. Ze hebben iets bedacht wat gewoon niet aansluit bij de uh, praktijk. Uh, dus daar is, zit het hem echt in een onhandige... Uh, wat bedoel de... je? Bij, je nou, uh, ze hebben dat plan van die WOSU. Hebben ze gebaseerd op de gedachte dat de woningprijzen uh, met 1% zouden stijgen. Terwijl ze 20% dalen. Ja, dat vind ik knullig. Uh, dus dat is gewoon een denkfout geweest. Als ze die recht ja. zetten, dan vind ik verder dat het woningmarktbeleid van dit kabinet uh, een, een voldoende verdient. Dus dan, dat betekent dat, dat uh, die woningbouwcorporaties wel geld moeten halen uit de markt en dus de huur omhoog moeten kunnen doen ja, om dat veel miljard ja. op te kunnen hoesten. Dat hebben we altijd gezegd en daar ben ik ook wel vaak uitgemaakt voor een aantal niet zo mooie dingen, bijvoorbeeld door de SP. Maar ja, wij, wij vinden gewoon dat als je een gezonde uh, woningmarkt wil houden met veel sociale huur, dan moet dat betaalbaar blijven ja. en dat moet opgebracht worden. En zijn het vooral de rijkere mensen toch die dat gaan betalen? Ja, het zijn de, de laagste inkomens moet je gewoon in dit opzicht sparen. Uh, de, maar de mensen die voor 50.000 euro in een sociale huurwoning blijven wonen... Ja. Ja, die willen dat ook gewoon de werkelijke waarde betalen. Die moeten betalen. En verder zijn jullie tevreden dus? Ja, nou. het gebied van de woningmaat wel. En andere dingen... Ja, er zijn natuurlijk, wat er nu gebeurt met, met, met die twee staatssecretarissen... Dat zijn, dat zijn natuurlijk gewoon hele onhandige dingen het personele vlak. Maar wij hebben gewoon zoiets met dit kabinet. Voer nou gewoon een aantal Wat hebben even dingen. met die twee staatssecretarissen... Nou ja, je hebt natuurlijk met Verdaas en, en Wekers nu oh, die, uh, dat, dat, ja. dat gedoe gehad. Ja. Dat zijn vervelende dingen. Wij, wij willen nu vooral dat het kabinet nu niet meer uh, onafhankelijke zorgpremie... ...woningmarktproblemen, uh, staatssecretaris in de schiet. We willen dat ze nu gewoon beleid gaan maken. Ja. En Nederland uit de crisis halen. Wat ze ons beloofd hebben dat ze dat gaan doen. En wij zullen dat uh, proberen te ondersteunen waar mogelijk. En we zijn kritisch waar het niet goed is. En Wekers blijft en dat is terecht. Ik denk dat het de wekens blijkt, dat kan ik kan nu niet overzien. Maar gisteren is het, heeft hij toch wel duidelijk aangegeven van... ik heb het dit niet handig gedaan. En volgens mij moeten we het dan nu ook niet groter maken dan het is. Ik weet niet of er nog meer informatie naar boven komt. Maar wat mij betreft heeft hij gewoon aangegeven dat hij het niet handig heeft gedaan. Nou ja, daar moet je op een gegeven moment ook genoegen mee nemen. Goed, ja. Nou, verder dus redelijk tevreden over het kabinetsbeleid. Hoe, hoe tevreden ben je over je carrière in de Tweede Kamer tot nog toe? Nou, wel tevreden. Uh, ik vind het leuk dat je uh, dingen voor elkaar kunt krijgen als je er echt aan trekt. Uh, ik, ik, mijn enige angst om in de politiek te gaan... was dat het toch met, met heel veel praten en heel langdurig... en heel veel tijd kost en dat je niks voor elkaar krijgt. Mensen waarschuwden mij ook. Ik ben nogal ongeduldig. Ja. Uh, ik heb altijd bij kleine organisaties gewerkt. Dus dan zag, ik gelijk, ja, dan zag ik gelijk het resultaat van mijn handelen. Uh, maar ik, ik heb toch wel een aantal dingen in de afgelopen 2,5 jaar... Waar, waarvan ik dan zei, ik zet me daarvoor in. En uiteindelijk lukte het dan ook wel. En dat, dat, dat is wel bevredigend. En ligt dat dan ook aan jou? ja, nee, deels. Ik bedoel, je moet natuurlijk wel zorgen dat je met collega's van andere partijen op kan schieten. Uh, je moet zorgen dat je met een goed voorstel komt. Maar aan de andere kant heb ik altijd wel het geluk dat ik op onderwerpen zit waar dingen te regelen zijn. Ik doe bijvoorbeeld die zaken op internetgebied waar we het over hadden. Ja. Kon ik heel goed samenwerken met zowel bijvoorbeeld de Pvv, de P van de A. En de SP, nou dat zijn partijen die die we lang niet altijd zeg maar op op onze lijn zitten, maar in dit geval wel. Dus ik heb ook wel vaak de mogelijkheid om met allerlei verschillende politieke partijen samen te werken. Ja, even los van dat ongeduld. Hè, wat maakt jou geschikt voor de politiek? Ik, ik ben wel iemand die zeg maar goed kan kan inschatten wat wat een probleem is van een bepaalde groep mensen. Ik ga, ik, ik luister dan wel goed. En ik bedenk dan ook wel zeg maar, een oplossing. En die oplossing die weet ik dan ook nog wel redelijk goed zeg maar, gedragen te krijgen. Dus ik denk dat ik wel creatief ben in het zeg maar, koppelen van een, van een probleem... Aan een, aan een haalbare oplossing. En dat is toch wat de politiek doet. En opvallend, we hadden het dus net eventjes over... je bent campagneleider geworden hè, na twee jaar in de ja. Kamer. Dat is ook niet slecht. Nou, campagneleider zijn is soms... Uh, de, ja, het is, maar de mooiste het is wel goed aan. dat ze je gevraagd hebben. Ja, maar, ja dat, dat, vond ik, uh, dat vond ik leuk. Uh, het is, het is, aan de ene kant is het gewoon Corvée, want het is gewoon heel hard werken... en je bent toch verantwoordelijk voor het, voor het aantal zetels dat je haalt. Maar wel creatief Corvée. Uh, maar het is wel Corvée waar je inderdaad ook... Uh, je kunt echt wel je partij op de kaart proberen te zetten... En, ik ben gewoon heel blij met het feit dat we twaalf zetels hebben gehaald, terwijl onze grootste electorale concurrenten uh, de lucht inschoten en dat we niet weggevaagd zijn. Dus achteraf ben ik wel heel blij dat, wij, uh, dat, dat ik die campagne heb gedaan en dat we het zo gedaan hebben als het gegaan is. Want als iemand anders het had gedaan, was het veel slechter gegaan. Nee, dat denk ik niet. Dat hangt er gewoon heel erg van af. Maar een campagneleider moet gewoon zorgen dat iedereen in de partij samenwerkt, de neus op dezelfde kant op ja. en niet iedereen gaat roepen op het moment dat je een keer zakt in de peilingen. Uh, dat iedereen in paniek raakt. En we zijn heel rustig gebleven. En dat, dat, dat is goed. Ja. Iedereen, die, iedereen die de rust kan bewaren in een campagne, die, die komt een heel eind. Ja, dus, dus je hebt het goed gedaan. En dat wordt ook erkend? Ja. ik mensen partij, er blij uh, met je? Ben ik daar wel gewoon voor bedankt. En is er gewoon gezegd van we hebben een goede campagne gevoerd. Het klopt. Uh, het was een duidelijk verhaal. Uh, ja hoor. Maar, maar dat is wel mooi toch? Dat je in zo'n korte tijd zo'n goede positie hebt voor. Ja, dat is mooi. Te meer omdat ik heel erg als uh, outsider ben binnengekomen. Want ik heb niet een heel lang D66 verleden. Ja. Uh, en ik ben ook niet echt een typische D66. Nee, hey, want je was twee jaar lid van de partij of zo toen je de Kamer ging. Ja, precies. Het dus, gaat allemaal dus, uh, zo snel. Ja, het gaat snel. Maar ja, dat is... Dat is goed is. Nou, dat, dat, wat goed is komt snel. Maar dat zou ik over mezelf niet zo, zo zeggen. Maar bij ons is het natuurlijk ook zo dat we maar... We hebben maar tien zetels. Dus ja, je, kunt ook, je hebt natuurlijk niet een eindeloze keuze uit mensen. Zoals bijvoorbeeld bij de PvdA en de VVD wel het geval is. Hè? Dus ja. Je moet ook wat durven. En dat vind ik wel goed van de partij. Uh, in die zin kun je, ze hebben het met mij aangedurfd. Uh, en ja, dat is, dat is leuk dat het nu goed is uitgepakt. En, en droom je nu al een beetje van de opvolging van Pechtold? Als hij over een paar jaar... Uh... Nee, nee, ik droom niet van opvolging. Uh, overigens, ik wist niet dat Alexander zijn aftreden bij jullie... Nee, nee maar wij zijn heel goed geïnformeerd. Oh, jullie zijn goed geïnformeerd. Nee, nou, als Alexander uh, uh, weggaat, uh, wat, wat ik hoop dat hij voorlopig niet doet... Ja, dan zullen we gewoon moeten gaan kijken wie de meest geschikte persoon is. Ja. Zij je het ook, leuk dan? vinden? Nou, ik, ik denk dat het wel een hele lastige job is, hoor. Uh, fractievoorzitter zijn van D66 is natuurlijk... Ik bedoel, je moet echt... Uh, deze D66-partij die het echt wel moet verdienen... nu ook vanuit de oppositie. Dus je moet heel erg actief uh, en, en goed... Uh, goed je maar je loopt toch niet weg voor ja? een lastige job? Nee, maar ik loop er ook niet voor weg. Dat is ook helemaal niet mijn boodschap. Maar je moet gewoon kijken wie op dat moment dan uh, het gaat doen. Uh, en dat is nu... Dat, je moet nooit als partij ja. zeggen... Uh, die zou het dan maar moeten doen. Maar als je heel eerlijk over. bent, droom je er niet al een beetje over? Het gaat zo goed nou opeens, die campagne leidde na twee jaar... Nee, ik, ik droom er niet van. Ik heb altijd gezegd, uh, toen ik in 2010 begon... heb ik tegen Alexander gezegd... ik wil eerst een goed Kamerlid worden en dan dan zien we wel verder. En ik ben nu 2,5 jaar bezig. Nou, laat ik zeggen dat ik in de buurt begin te komen van een goed Kamerlid. En verder ben ik nog niet. Maar dat dus, betekent wel dat er toen al over gesproken is dus toen je binnenkwam. Nee, ja, de, Alexander heeft toen een uh, gesprek van, uh, van een half uur met iedereen gehad. En hij heeft daar de meest rare vragen aan iedereen gesteld. Wat zijn uh, je ambities en zo? Uh, Dat soort dingen. En wanneer ga je me opvolgen? En dat soort vragen heeft hij gesteld, terwijl hij mij nog nooit uh, gesproken had. Dus dat was heel grappig. En toen zei ik maar van, dat wil het aan is de denk Ja, dat denk ik wel, ja. Ah. Als je, als je selectiegesprek moet voeren voor uh, Tweede Kamerleden. En je hebt een stuk of 170 uh, mensen staan. Dan moet je wel zorgen dat je snel uh, kan, kan inschatten of mensen wel of niet uh, geschikt zijn. Ja. Um, ik ga even zeggen wat wij het tweede uur gaan doen. En dan kom ik straks ja. nog even bij jou terug. <laughs> uh, ja, We hebben nu gesproken over veranderingen op de woningmarkt. En in het tweede uur praat ik altijd met luisteraars. En de vraag is dan, uh, er gaat van alles veranderen aan die woningmarkt. Maar wat gaat er aan uw eigen woonsituatie veranderen? Als er wat gaat veranderen natuurlijk. Of is er misschien het afgelopen jaar iets veranderd aan uw woonsituatie? En wat was daarvan de reden? Daar gaan wij het straks over hebben. 0800 1121 voor de bellers. Kazaluna als u wilt mede. En hekje Kazaluna voor de twitteraars. Uh, Kees Verhoeven, wat ik zo grappig vond. Er zijn er twee dingen die ik nog even snel wil bespreken. Je hebt een credo. Staat ergens ja. op je site denk ik of zo. Of ja. iets waar, waar ik het gelezen heb. Uh, iets missen is iets anders meemaken. Ja. Hoe kom je daar nou bij? Nou, mijn ouders die zeiden altijd tegen mij. toen ik een jaar of 15, 16, 17 was. dat ik altijd overal bij wilde zijn. en nooit eens een keer iets liet schieten. of eens een keer gewoon een avondje thuis bleef. Ik denk dat dat wel klopte. En daar heb ik toen later van gedacht. Van ja, soms is het inderdaad ook wel eens goed. Om, om, om een keer iets niet te doen. En later heb ik daar dan blijkbaar van gemaakt. iets missies anders meemaken. Want mensen zeggen heel vaak tegen mij. als ik bijvoorbeeld zeg van ik kom niet. of ik ga er niet heen. zeggen ja, je mist echt wat. En dan zeg ik altijd: Ja, iets mis is iets anders meemaken. Omdat je nou eenmaal gewoon keuzes moet maken. En dat weet ik zeker nu. Ik heb twee kleine kinderen, een drukke baan. Dus je kunt niet overal ja tegen zeggen. Dus het is ook een beetje een soort credo. wat, wat aangeeft van: Als je maar gewoon een keuze maakt. dan is het beter dan dat je overal maar bij wil zijn. Dus zo moet je me een beetje zien. En dan het andere wat ik echt nog even wil bespreken. is dat jij je uh, bezighoudt met etiketten en omvangs. Omvormen. Ja. Oh, omgangsvorm, sorry. Ja. Omvangs. Nee, oh ja, omgangsvormen. Het is een beetje truttig, toch? Ja, is een beetje terug. Nou, uh, ik heb de boeken van Beatrice Ritsema altijd heel erg leuk gevonden. Die ook in, in trouw uh, vers, uh, verstandige adviezen geeft voor, ja. uh, voor ingewikkelde sociale problemen. Daar heb ik altijd enorm grappig gevonden. Uh, en ik heb daar gewoon een aantal keer uh, gewoon wat boeken over gelezen. Omdat het heel interessant is, hoe gaan mensen met elkaar om? Wat is gebruikelijk, wat is niet gebruikelijk? Het is niet zozeer op het gebied van, hoe moet je je mes uh, neerleggen bij een diner? Maar veel meer van, hoe kun je nou handig omgaan met situaties. Oké. Okay. Uh... Dus eigenlijk is de uitzending dan helemaal rond. Hè? Want da daar hadden we het over op het voetbalveld in het begin. Ja. En nu zijn we bij de omgangsvorming. Ja, omgangsver... ja knap gedaan. Ja, ja, goed Klap opgebouwd, hè? Ja, kwartier. Ja, je moet die tijd een beetje ja. leren beheersen, maar dan, uh, dan lukt het wel. Maar het feit dat jij bier gewoon uit een flesje drinkt... heeft daar dus weinig mee te maken. Maar maar. Uh, in studio's waar de webcam niet op jou gericht staat, kan dat gewoon. Ja. ja. Dus ik hoop dat het, dat het dan goed gegaan is, dus ja. Ja, goed. Uh, Kees, de laatste minuut gaat nu in. Heb je, ga je een leuke kerst, uh, kerstreces tegemoet? Ja. Uh, ik ga de komende week wel de gebruikelijke familie uh, dingen doen. Uh, mijn ouders wonen in Zeeland. Ik vind het heel leuk dat zij nu een keer naar ons toe komen om kerst te vieren, Dus ik hoef niet dat, dat rondje door het land met twee kinderen in de auto. Uh, dus het is wel ontspannen. En, uh, Kun je ja. koken? Ja, we doen allemaal een gang. Hè. Dus oh, ja, mijn, mijn zus die doet het voorgerecht. En ik, ik moet een hoofdgerecht gaan, gaan maken. En wat wordt het? Dat hebben we nog niet uitgekozen. Uitgeko maar het moet iets, ik denk dat het iets met vis moet worden. Ik vind, dat, ik vind, dat, ja, ik, ik vind eigenlijk een visrecept is een uitdaging. En daar drink je dan ook bier bij? Of? Nee, hele uh, passende witte wijn. Goed, daar ben ik blij om. Ja. Nou, hartstikke leuk dat je te gast was vanavond in, in Kazeluna. Kees Verhoeven uh, die gaat nog een mooie tijd tegemoet in de politiek, schat ik zo in. En wij gaan nog een mooie uur tegemoet. En daarin kunt u bellen. 0800 1121. Als u wilt mailen, casaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren, het je hekje Casaluna. En dan gaan we het dus hebben over veranderingen in uw woonsituatie. Misschien het komend jaar, misschien het afgelopen jaar. Over ruim een kwartier zijn we bij u terug. Tot zometeen. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nee, dat was jij. NCRV. De NTR presenteert een hoorspelserie in 70 afleveringen. De Mokeu. Amsterdam. De jaren 70. De strijd onder Wallen. Wij wonen hier. Ja, wij komen op de koffie. Openmaken. Bel de politie. Ja, hoe? We hebben geen telefoon, weet je nog? Met een goed daar. Hé, hey, waar is Freddy, jongs? Openmaken, zeg ik je. Hé, hey, relax. Stoppen. Ik, ik doe hem wel open. Achteruit. Ik even rustig nemen. Die balk houdt ze toch tegen? Of niet? Johnny. Laat me los! Hey, hey, hey, hey. ik doe niks. Ik doe helemaal niks. Nog niet. Het is best een lekker wijn. Loslaten. Loslaten of ik breek je Break arm. Breek zijn arm, Freddy. Ik maak je kapot. Wat doen we nou? Goed. Hey, John, jongens. Hey. Hey. Wat doen we nou? Rustig, wat? rustig. Ja? Jij ook, Mario. Wat ik uh... je? Ja, wegwezen nou. Naar buiten. Die slaan op zijn benen. Jij doet niks. Goed. Dit was de eerste en de laatste waarschuwing. Jullie krijgen een week om te verhuizen. En daarna zijn jullie vogelvrij. Allemaal.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 En niet, dat hij nou een ene wel in de haas wil stappen. maar die knokbocht die ze samen hebben opgezet. daar profiteert de hele buurt van. Nou ja, de hele buurt. die krakers, die zorgen er natuurlijk al anders over denken. Maar ik, laten we eerlijk zijn. die gasten die horen hier niet thuis. Ga maar vast naar de bokschool. Ik kom zo. Zo, broertje. Broertje? Je mag dan wel ouder zijn. Je blijft een schaminkel. <laughs> wat doe je hier, man? Heb je poe nodig? Ik, ik heb er wat voor je als Jouw je, uh... geld moet ik niet. Jij verkoopt prikwijn voor honderd de fles. En een vrouw nou, voor... Nou, ja, dat is een uh... goede business, ja. Die lui daar binnen? hè? Nee? Die besodemietreert er is niet. <laughs> Parasieten zijn het. Eerst halen ze een uitkering op en dan jatten ze een huis. Jullie zitten hier hartstikke illegaal, man.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 Ben ik toch een sukkel? Nee, man, juist niet. Jij nee. bent slim. En dat kan ik gebruiken. Daar kun jij geld mee verdienen. En niet slecht ook. Jongen jonge. Nadenken, rooie. Vijf pilsjes hier en een seven-up. Ik heb geen seven-up besteld, hè. Ik heb alleen vijf, vijf bier besteld. Ik geloof gewoon niet hoe goed het loopt. Ik verdiende deze week meer mee dan met mijn ramen.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 Wil Dank je. Ik, uh, ik was wel blij dat je... dat je wat deed. Dat gelul over bamboe. Reddy! <laughs> Reddy! Hé, hey, jongen, Hè? doe nou eens open! Hè, wie is dat? Ma, wat doe jij hier nou? Alsjeblieft, ballen Uit het café.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 Alsjeblieft. Doe het voor mij. U hoorde onder andere Martin van Waardenberg, Daniel Boisevin en Hadewig Minis. Scenario: Henk Apotheker. Regie: Marlies Cordia en Jeroen Stout.